Nou is er één jaar geweest waarin er 60% van de dieren zijn gestorven van de Oostvaardersplassen. En dat was het jaar dat mensen zijn gaan voeren. Ja. Zou het wat met elkaar te maken hebben? En in die vijf seconden komt die vaar aangerend en die springt hup zo boven op dat vrouwtje. Dat mannetje, die heeft niks door, want die vaar is wat groter dan dat vrouwtje. Hij dekt dat vrouwtje volledig af. En dat mannetje ziet nog steeds een vrouwtje liggen. Dus die klimt daar gewoon Bovenop. Dan heb je dus een sandwich. In de stam is de overgang een eerbiedwaardig proces. waarin de vrouw een wijze vrouw wordt. en dan wordt ze vertroeteld. Ze krijgt als eerste eten, ze hoeft niet op het land te werken. Kortom. Heeft ze dan nou wel seks? Da daar geloof ik best van, ja. Want uh, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Dit is een podcast van NPO Radio 2 en Poont. We rijden net de Eiburger Tunnel uit. en uh, onderweg naar Graft. Daar aan de Leiweg spreek ik zometeen met Arjan Posma voor de laatste, nummer 10, uit deze reeks van Heb een Mening. En ja, je vraagt je misschien af, Arjen Posma, dat is die boswachter ja, en uh, wat heeft die dan met een mening te maken? Ik bedoel, die hoeft toch nergens op te letten? Nou, dat weet ik zo net nog niet. Uh, vanuit de natuur en vanuit uh, datgene wat groeit en bloeit kun je natuurlijk best wel een mening hebben over hoe de staat van het land is. Onderweg dus naar Graft. Ik kom er niet dagelijks, maar dat is het natuurgebied van Arjan Posba. Zo, daar zijn we dan. Goedemiddag, zegt een man verderop. Uh, hallo, do, mag je handen geven eigenlijk als boswachter? Nou ja, tegenwoordig niet hè, dus... Uh... Maar anders, anders dan natuurlijk wel, maar tegenwoordig niet. Ik zie de verte, zie ik schoorstenen, zie ik vuil uitblazen. Ik zie typische Noord-Hollandse woninkjes. En ik sta met heel veel natuur om me heen. En toen zei iemand tegen mij, ga je Arjen Post mij interviewen? Uh, die, dat is toch die boswachter met die hoed? Ik zeg ja. <laughs> en toen zit ik om me heen te kijken, waar is het bos? Nou, kijk, boswachter is een beetje een rare Nederlandse term. Die eigenlijk wel acht verschillende beroepen in, uh, inhoudt. En uh, ik heb altijd hier in het moeras uh, mijn werk gedaan. Ik kom van de Veluwe, Arjan. Ja, nee, als ik hier een bos had, dan hakte ik het eigenlijk altijd zo snel mogelijk om. Want? Nou, het is hier eigenlijk altijd een feest geweest van kaalheid. Het is een oud-hoogveemoeras. Het lag vroeger zes vroeger meter hoger, midden-noord-Holland. Het lag vier meter boven zeeniveau. En zo'n duizend jaar geleden begonnen we daar slootjes in te graven. Toen is het water weggelopen, dat zijn we weg gaan pompen. Daardoor is het veen gaan verteren, gaan vergassen, is de lucht ingeblazen en nu zitten we dus uh, zo laag. Toen kwam de zee naar binnen, toen werd het overal zout. Dus er stonden hier eigenlijk nauwelijks bomen. Er stonden hier alleen maar lijsterbessen en ruwe berken. En er zijn een paar bosjes die dat nog hebben... En pas vanaf de middeleeuwen gingen mensen in Noord-Holland beukenplanten en eikenplanten. Um, ondertussen kwam het IJsselmeer. Toen mochten het hier langzaam te verzoeten. Want we zitten hier wat hoger dan de omgeving. En tegenwoordig zien we dus overal zoetwaterdingen langskomen. Dus nu staan er allemaal wilgen, er staan elzen en er staan zelfs waterleders op verschillende plekken. Dus langzaam wordt het zoet. Is dit eigenlijk Oer-Nederlands dan? Nou, Oer-Hollands kan je het inderdaad echt wel, echt wel zeggen. We gaan straks wel even op de uitkijkbeeld staan. Dan zullen we het wel zien dat. Ja, alles wat je, wat, je, wat je wil. Water, slootjes, prachtig riet, verre uitzichten. Mooie dorpjes met kerken, alles is hier, is hier te zien. De podcast heet Heb een Mening. Ja? Heeft een boswachter dan een mening? Tuurlijk. <laughs> Waarom niet? <laughs> nou ja, je confirmeert je nu al aan het feit dat we elkaar geen hand geven. Ja, maar dat is dan toch ook een mening? Ja, maar is dat jouw mening? Ja, dat is mijn mening wel. En kijk, als je als boswachter werkt, dan ben je met heel veel verschillende specialiteiten bezig. De ene specialist weet soms wat meer dan de ander. Ja, dan moet je niet denken dat je alles zelf weet. Maar jij bent een specialist van de natuur. Van de natuur wel, ja. Je loopt hier met een uh, verrekijker ja. in je handen. Heb je de kikkerdief gezien? Kieke, nou de, de bruine kiekendiefen zijn weg. Uh, er is wel één blauwe kiekendiefel uit de Waddeneilanden hier gekomen voor de winter. Uh, maar nu zie je meer buizers. Uh, je hebt kans dat er nu uh, dat er trekvogels al langskomen. Misschien gekke dingen als uh, uh, uh, zwarte ruiters, groenpootruiters of uh, witgaatjes zullen er vast wel zitten. Uh, er zit altijd wat. Goed half uur de ze met Arjan Van uh... Wat vindt u van die mensen die tegenwoordig overal een mening over hebben? Helemaal geen mening over. En niet overal een mening over hebben. Heb een. He? Ja. Nee. Heb een mening. En ja, Daar ben ik het mee eens. He? Ja. Het is ook maar een mening. Doe even rustig. Nee. Goede mening. hè? Sommige mensen. Rick van Veldhuizen. Heb een mening. Dit gebied was toch, werd uiteindelijk gebruikt. Want het ligt tussen Amsterdam, Zaandam, Purmerend, Heiloo, maar één, Om eigenlijk allateringszorgen van de stad in te dumpen. Nee, dat is Lansmeer waar ze dat allemaal deden. Dit is, een heel ander, uh, dit is een heel ander verhaal wat ze hier... Uh, wat is de historie van, van waar, je, waar wij nu zijn? Dit is Graft. Uh, en, de, de, de, de omgeving hier heet exact... Nou, dit is de Eilandspolder. De Eilandspolder. De Eilandspolder. En, en, Eilandspolder. Wat, en wat en is, is de hele, oorsprong? Uh, dit was eigenlijk... Nou, als je, als je teruggaat uh, uh, naar zeg 1500 jaar geleden... Toen had heel midden Noord-Holland een enorm pakket van veen liggen. En dat veen was heel dik... Dat was zo'n zo zo zo meters boven zeeniveau. En op een paar riviertjes daar lagen wat, uh, wat dorpjes. Op de strandwallen lagen wat dorpjes. Uh, op een gegeven moment is dat allemaal een beetje naar beneden gezakt. Doordat we het water weg zijn gaan pompen. Is dat gaan vergassen. Is dat het veen allemaal verteerd. En is het lager geworden. Toen kwam de zee binnen. En toen kreeg je een soort binnenzee in de, middele, in de middeleeuwen. Met her en der een eiland. En dit hele stuk was een eiland in die binnenzee. Dus daar had je de Starrenmeer, daar had je het Schermmeer... daar had je het meer van de Bamestraat, dat was ook een enorm meer. Dus overal om ons heen was allemaal water... en alleen dit ding was een veenbult die daar als eiland tussen zat. Dus als je nou hier, was het een knooppunt, want daar had je Alkmaar... en daar had je Purmerend. En daar was dit allemaal een soort knooppunt van. Toen er een open verbinding was met de zee... is de rijp en graft is later ook heel rijk geworden met haringvisserij... Want ze kon hier vandaan gewoon pst, uh, haring vangen. Ja, hoe groot is dit, uh, dit, dit gebied hier? Uh, het hele gebied is denk ik zo'n 2500 hectare. Oké, okay, maar uh, ik zag net vliegtuigen. Ik zag een A330 van British Airways uh, hier overheen komen. Dat is toch ook niet een aanbeveling voor natuurgebied? Uh, nou ja, het is Nederland hè? Dus overal waar je komt, overal waar je bent, zie je onmiddellijk uh, kom je de mens weer tegen. En in Noord-Holland hebben we helaas te maken met, uh, met Schiphol. Gelukkig tegenwoordig is een van de voordelen van corona is dat er veel minder vliegen. Dus ik vind het al een heel stuk rustiger. Dus corona komt je goed uit. Uh, uh, je moet altijd kijken waar het voordeel in zit. En er zit altijd wel ergens iets wat, uh, wat, er, wat er net de, de, uh, de boter uit kan braden. Dus corona doet het hier goed, uit, Eindspolen? Als het rustig wordt wel, ja. Dan is het lekker. Volg je nog wel eens uh, televisie, journaals en dat soort dingen? Of zit je alleen maar hier op je eiland... en uh, vanuit je eikhoek door te kijken naar wat de beestjes om je heen doen? Nou, we hebben ook internet hier, hoor. We zijn verbonden met de rest van de wereld. Dus, uh. Oké, okay, dat is goed. Dat is mooi. Maar dan zie je ook dat de dat mensheid veel meer moeite heeft... om zichzelf te reguleren dan, uh, dan de beestjes waar jij het over hebt. Ja, kijk, wij, wij willen juist alles reguleren. Dus wij willen van tevoren een plan hebben. En uh, in de natuur... Uh, als je in de wereld om je heen kijkt, daar zit niet echt een plan achter. Alles reageert op elkaar. En daardoor is er altijd iets wat daar boven uitspringt en waardoor het er mooi uitziet. En dan kun je daar achteraf redeneren alsof er een plan op zit. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kan alleen vertrouwen hebben dat het uiteindelijk wel iets moois wordt en dat er iets goeds uitkomt. Vertrouw je dat meer op de natuur of vertrouw je meer op het logisch denken van de mens? En dan in relatie tot waar we nu in zitten met z'n allen? Nou... Uh, ons logisch denken is natuurlijk ook een vorm van natuur. Wij zijn net zo bij natuur als die wilgen en als die, die rietsruiken die er staan. Dus het idee dat wat wij doen tegen natuurlijk is, daar geloof ik helemaal niks van. Maar er wel steeds meer psychiaters en psychologen voor nodig. Uh, ja, maar die bedenken, we, die bedenken we ook zelf. En zo houden we onszelf bezig. Uh, wij zijn natuurlijk al duizenden jaren bezig om steeds meer tijd voor onszelf te maken. Hè? Vroeger was je twaalf uh, uur per dag bezig met eten zoeken. Laat staan dat je nog ergens tijd voor had. Op een gegeven moment dan ga je een beetje landbouw plegen. Op een gegeven moment krijg je wat meer eten. Hé, hey, daar krijg je wat tijd over. Hè? Ga je s'avonds aan het voeren met elkaar kletsen. Ga je gewoon eens een keer wat mooi snijden. En zo langzamerhand groeit het steeds verder. En tegenwoordig heeft het zo goed geregeld dat er misschien wel, wel eens wat te veel tijd over blijft. En dan gaan we over om dit soort dingen ons zorgen maken. Maar is het dan zo dat Arjen Posma de wereld ziet, maar dan voornamelijk vanaf zijn bult in de polder. En dan bij zichzelf denkt, op oh die afstand bevalt het me eigenlijk prima en laat iedereen het voor zichzelf uitzoeken. Of, of heb je dan toch nog connectie met, met de buitenwereld en denk je, ik heb je wat te vertellen vanuit de natuur. Nee, ik vind de mens juist fascinerend. Uh, vind ik een fascinerend uh, beest. En uh, als je in de natuur loopt, kom je overal non-stop voorbeelden tegenover ons eigen gedrag. Het is maar net hoe je het, is net hoe je het bekijkt. Uh, wij bestaan op precies dezelfde Lego-stukjes als alle andere dieren om ons heen. Uh, de, alle zoogdieren hebben eigenlijk hetzelfde aantal ledematen. Je hebt dezelfde ingewanden, je hebt dezelfde ogen. Je hebt... Het is eigenlijk allemaal precies hetzelfde. En dan gaan we er allemaal eigenschappen aan toedichten die wij dan zouden hebben en die andere dieren niet hebben. En als we dan. Iemand anders iets doet wat wij niet leuk vinden. Dan gaan we zeggen dat dat onnatuurlijk gedrag is. Tegen natuur. Ja. Nou, ik kan van ieder gedrag wat we als mensen doen wel een dier vinden die dat als natuurlijk gedrag vertoont. Oké, okay, maar waar stel je meer vertrouwen in? In instinct of in verstand? Instinct bestaat niet. Dat is ook een heel leuk idee. Want vroeger dachten we dat dieren levende robotjes waren. En die hadden een speciaal soort software. En dat was het instinct. En daar ging alles vanzelf. En wij hadden de reden en alle andere dingen. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. In de gedragsbiologie komen ze er steeds meer achter. Dat het gewoon een kwestie van schaal is. Uh, uh, we, komen nu achter, we kunnen beginnen talen te ontdekken bij, bij dieren. Uh, uh, uh, dieren hebben uh, oorlogen. Ze hebben Alles wat we als mensen doen. Dat komen we bij dieren. Ze krijgen geen haar beter. Nee, zijn geen haarbeten. Nee, zeker niet. Er zijn net zoveel oplichterij, bedriegerij, opportunisme. Wat wij vertonen, dat doen alle dieren en zelfs planten doen dat ook. Maar alle mensen zijn niet hetzelfde. Nee, gelukkig maar. Maar aan de andere kant ook weer wel. He, dus uh, ken je die scène uit uh, Life of Brian van Monty Python? Ja, ik ken hem meerdere. Dan, dan, dan wordt hij ochtends zo wakker en dan doet hij het raam open. En dan staat er een heel leger volgelingen staat hem toe te schreeuwen. En dan houdt hij daar een speech over individualisme. En dan zegt hij, we're all individuals. En dan zegt dat hele volk, zegt erna, we're all individuals. En dan zegt er één mannetje die zegt, I'm not. Nou, dat vind ik... Dat, <laughs> dat is denk ik de mensheid in een notendop. <laughs> Als je dan hier zo staat, uh, voel je dan een soort van, uh, ja, de, de, de Lion King heb je en uh, ja, de Polder King heb je die ook dan? Ja, zeker. En er gebeuren hier ook hele spectaculaire dingen. Uh, uh, de dieren die hier komen, er komen steeds spannendere dieren, maar ook het, wat er hier echt gebeurt. Uh, een heel mooi spektakel wat hier wel eens hier voor ons gebeurt. In het voorjaar dan krijg je hier de camp aan. Heb je daar wel eens over gehoord? Uh, ik ken kemphanen en baldse ken ik ook. Dat doe ik thuis ook heel vaak. Nou, een kemphaan is zo'n klein steltlopertje als een turenluurtje. En die hebben zo'n mooie kraag. Ja. En die mannetjes die houden dan schijngevechten. En het vrouwtje kiest de mooiste uit. Die laat ze bevruchten en die vliegt door. Nou, die, dat is de meest talrijke steltloper ter wereld. Dus ter, ter hoogte van Helsinki ziet hij overal. Noorwegen, Rusland, Canada, Alaska. Overal zit hij gekken. Hij zit overal. Maar er gebeurt iets geks op die Plaatsen. want je hebt mannen met zwarte kragen mannetjes met witte kragen en die mannetjes met die donkere kragen die zijn het populairst, die staan in het midden en die mannetjes met witte kragen lopen daaromheen. en toen dachten we vroeger altijd oh, dat is een beetje raar gedrag, die mannetjes want uh, die proberen stiekem met een vrouwtje te paren, maar dat is niet waar nee, ze houden een, uh, uh, een showworstelwedstrijd, ze kiezen één partner uit, dus die witte man die gaat naar een donker mannetje en die zegt, hey, zullen we samen en vanaf dat moment voeren ze onnon-stop met z'n tweeën een showtje op en hoe meer die witte man zich laat vernederen, hoe mooier die donkere man eruit ziet. En hoe sneller al die uh, vrouwtjes erop afkomen. Hebben vrouwtjes hier geen gevoel voor underdog? Nee, helemaal niet. Um, ze kijken gewoon, die vind ik het mooist. Dan komt er zo'n vrouwtje aan. Dan legt ze zich plat op de grond in paarhouding. En dat is geen instinct. Uh, nou nee, dat weet ik niet of dat instinct is. Ik vind instinct een raar, een, een, een raar woord. Je kan het ook een drang noemen. Of een gevoel. Of, behoefte. Een, of een behoefte. Ja, Dus instinct vind ik, een, vind ik een, gewoon een raar woord. Um, maar dan op het moment dat het vrouwtje op de grond ligt... ziet ze niet wat er achter zich gebeurt. Dus of er nou een wit of een zwart mannetje opspringt... dat heeft ze niet door. Maar er gebeurt nog iets veel spectaculaires. Want er lopen namelijk ook altijd... een paar hele grote vrouwtjes rond op die balsplaats. En iedereen dacht altijd... Grote vrouwtjes, ja, die hebben wij ook. Weet je wel, geen... Ondertieuze kemhaantjes. Uh, Juist, maar in 2006 kreeg een vieze, Friese vogelringer zo'n groot vrouwtje in zijn net... en die stuurde hem op naar in Groningen en die snee hem open. Ja, biologen zijn niet zo fijngevoelig, dan weet je wat. Nou hebben vogels geen testikels zoals wij aan de buitenkant hangen... maar die hebben hun ballen in de buik zitten. En dit was dus geen vrouwtje, het was een mannetje... Hij had ballen die twee keer zo groot waren zelfs als een normaal mannetje. Dus je zou bijna kunnen zeggen, het is een macho. Dus hoe zat dat nou? Toen ging iedereen overal kijken naar... Uh, alle biologen wisten wat ze moesten zien. Ik zat een keer met Luc Enting met de Wereld Draait Door. En, uh, dat is een natuurfilmer. En toen we dat uh, zaten te vertellen, zegt hij, verrek. Ik denk dat ik dat een keer gefilmd heb, nu je het zo vertelt. Wist hij, uh, pas als je het weet, dan ga je het zien. En toen gingen ze overal kijken naar die gekke camphanen. En wat zagen ze toen? Eerst dachten ze, hij gaat stiekem met die vrouwtjes paren. Maar die vrouwtjes laten hem volledig links liggen. Ze negeren hem volledig. Sterker nog, hij werd de hele tijd gedekt door andere mannetjes. En soms dekt hij ook een ander mannetje. Dus dan denk je, wacht even. Dan heb je een mannetje die eruit ziet als een vrouwtje. Die, zich, uh, die seks heeft met andere mannetjes. Ja, dat doe je bij een homoseksuele travestie toch? Nou, ik zou bijna denken, we zitten hier toch af en toe een klein beetje de natuur te verbinden aan, aan wat we daarmee maken. Misschien moeten we ook de, de dierenwereld wat meer genderneutraal gaan maken. Nou, dat gebeurt hier dus. Want die gekke. Uh, uh, dus dachten, wat gebeurt er nou echt? En nou, toen gingen ze heel goed filmen en het gebeurt razendsnel. snel. Nou, op het moment. Ze hebben dat de, de, de, de, de raar vermonde mannetje, hebben ze een vaar genoemd. Naar oervader. Op het moment dat het vrouwtje zich aanbiedt.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 Bovenop. Dan heb je dus een sandwich. Dus dat vrouwtje wordt gedekt door de vaar. En dat mannetje mag ondertussen lekker aan de gang op die vaar. Want dan bestoort hij niet. En zo sneekt hij zijn sperma ertussen. En dan is hij nog niet klaar. Een parenclub? Ja, het is echt een parenclub. En dan is hij nog niet klaar. Dat vrouwtje... Vogels hebben geen penis of geen vagina. Die hebben een cloaca... Dat zijn een paar klieren die ze tegen elkaar aanwrijven. En als daar zijn sperma in zit, mag ze niet meer met een ander mannetje paren. Want als ze dat doet, dan spoelt zijn sperma eruit. Dus hij loopt achteraan. En iedere keer als hij zich aanbiedt aan een ander mannetje... dan gaat hij daarnaast liggen. En omdat hij groter is dan het vrouwtje... kiezen al die kerels iedere keer voor hem. En nou, als dat een paar keer gebeurd is... dan denkt het vrouwtje, ik ben de verkeerde nachtclub binnengelopen. En dan vliegt ze weg en is de bevruchting gelukt. Zeg, hoe zitten we met de buitenseks hier... Dat komt ook wel eens voor, ja. Mensen denken altijd, als ze buiten in de stad zijn, dan kom je niemand tegen. En dan ziet niemand wat er gebeurt. Maar als je hier kijkt, dan zie je één grote kale vlakte. Waar iedereen die hier woont, onmiddellijk doorheeft. Wat is dat nou voor gekke auto? Wat zijn die mensen daar nou aan het doen? Je weet ook precies welke plekjes het altijd is. Dus ja, ook zo'n vogelkijkhut, daar is het wel eens voor, komt het wel eens voor. Maar ja, dat is, ook niet, dat is ook een manier van natuurbeleven, zullen we maar zeggen. Dus als ze er geen rotsen van maken, heb ik er niet zo moeite mee. Rick van Veldhuizen, heb een mening! We zijn het bosje ingelopen uh, bij deze natuurforsende uh, podcast. Uh, het is jammer dat je niet alles kunt zien. We hebben er een paar beelden bij geschoten, maar je kan er wel heel mooi beelden bij vertellen. En dat beeldende vertellen, waar komt dat eigenlijk vandaan? Want je bent zo begeesterd door de natuur dat het gewoon bijna aanstekelijk is. Uh, ik, ik, uh, ik kom uit een familie van verhalenvertellers. Mijn opa die, die kon echt iedereen aan zijn lippen binden. En mijn vader ook. Uh, ze wilde ook toevallig altijd al boswachter worden. Dat is hun niet gelukt. Ik zeg altijd, ik ben derde generatie wensboswachter. En... Uh, maar mij is het uiteindelijk wel gelukt. Dus ons... Heette hij, hij je vader Theo komen? Nee, nee, nee. dat nee. was ook zo'n verhalen vertellen, We dan over sport. Ja, die kwam wel hier uit de buurt vandaan. Toch? Ja, dat wil ik net zeggen. Die komt hier niet zo ver vandaan namelijk. Maar is dat een beetje Noord-Holland, dat, dat, dat verhalen vertellen? Of is dat echt een posmaaieige? Nee, het is meer, want, want mijn vader komt uit Gouda, mijn opa komt uit Friesland. En uh, ik ben dan uiteindelijk een zaankanter. Dus daar, we komen eigenlijk overal vandaan. Maar uh, we willen heel graag, uh, graag vertellen. Maar we kijken hier over een watertje uit met de mooie rietkragen uh, op een klein bruggetje. En we zien de waterlelies van de Effelingen. En, en ja, dat ziet er mooi uit. Uh, dit is allemaal uit zichzelf ontstaan. En, en, en, en er, zit je af en toe ook gewoon stiekem een beetje de, het gebied ook te helpen? Nou, in dit geval dit plasje wat je ziet, dat is uh, het negatieve aspect van die bult waar we net stonden. Dat, die grond is hier vandaan gekomen. Uh, en maar die waterlelies en dat plasje, dat staat eigenlijk voor, uh, wat ik zou willen, de kracht van verandering. En dat willen we eigenlijk nooit. He, wij willen dat alles zich gedraagt, op één plek blijft zitten. Dus als er daar ergens eenmaal een... Uh... Ja, ga gerust door hoor, ik negeer gewoon okay, die... Oké, uh... oké. Okay, ja, okay. Maar als uh, dingen eenmaal ergens willen zitten... dan gaan we dat op een kaartje schrijven en dan mag het daar nooit meer weg. Als ik subsidie moest aanvragen, moest ik op een kaartje invullen. Hier zit een grutto en daar staat een orchidee. En dan is het idee dat over twintig jaar komt een subsidiegever langs... en dan zit hier een Grotto en daar staat een orchidee. En om dat maar in de gang te houden, dat alles op dezelfde plek blijft staan... Moeten wij dan als een soort miniatuur natuurrampje spelen? Dus maaien en afvoeren om alles iedere keer weer een stukje terug te zetten. Zodat het precies op die plek zo blijft als dat wij in ons hoofd hebben dat het zou moeten zijn. Ja, maar dat is de mens zoals die nu ook is en zoals die jaren is. Mensen willen alles in kaart brengen. Ja. Daar hebben we heel veel voordeel mee gehad. Want we weten nu waar Amerika ligt. Maar het, het, het zorgt Misschien er ook voor de... dat we op een gegeven moment niks meer aan toeval overlaten. Nou sterker nog, dat, dat maar willen vasthouden aan dat ene plaatje in je hoofd... dat is heel jammer. Want de wereld moet non-stop veranderen. Alles verandert iedere dag. En alles wat niet verandert, dat gaat dood. Uh, wij zelf veranderen, ook iedere dag. Iedere dag worden we ouder. Iedere dag gaan we ons een beetje anders gedragen. Na een tijdje komen onze kinderen. Die nemen onze rol over. En zo kan een familie eeuwen oud worden. Maar wij zelf hebben daar een klein stapje in. Wij moeten iedere dag veranderen. Ons gedrag verandert ook met iedere levensvaart. En doodgaan. En doodgaan, ja. En dat is weer een issue waar we in de huidige maatschappij over praten, dat dat een issue is waar we het vooral niet over moeten dat hebben. Vinden we heel erg, dat vinden we heel erg eng. Uh, een, een mooi voorbeeld vind ik dan spoelt er een, een grote bultrugwalvis aan op Vlieland op de Vliehors. En uh, uh, ja, zo'n walvis die kan, uh, die kan allerlei redenen hebben waarom hij aanspoelt. Maar als hij heel zwak wordt, dan willen ze ook nog wel eens aanspoelen. Want ja, als hij zich niet meer recht overeind kan houden, dan draait hij op zijn zij. Ze gaat dobberen. Dan verzuipt hij, want dan gaat ze in haar, zijn ademhaling. Dus dan spoelen ze aan op het strand. Nou, zo'n groot dier, dat groeit heel langzaam en gaat ook heel langzaam dood. En toen kwamen wij als de dwerg uit Gullivers reizen. Komen we aangerend. En dan gaan een paar mensen naar zijn staart trekken. Want hij moet weer terug naar zee. Een uh, en andere komt een man in een wit jasje. En die ging er spuit in zitten. Want hij moet een spuitje. Want dat is humaan. Ook een mooi woord in dit. Waar het aders had hoeveel je nodig hebt. Maakt niet uit. Als we maar wat doen, dan doen we wat. Even later komt er nog een generaal bij met een petje op. En die zegt, hey, hij ligt op de vliegers dus Kunnen we hem niet opblazen? Nou, Godzijdank was het beest al gelukkig dood voordat wij tot een beslissing kwamen. Maar dat geeft ook aan dat die dood, die willen we er niet altijd bij. En in de huidige setting van uh, corona, de uh, oudere mensen opsluiten en dat soort dingen. Uh, dat is ook gewoon natuur. Uh, ja, maar nogmaals, alle organismes zijn non-stop bezig om hun omgeving te manipuleren naar hun goeddunken. En dat zullen wij ook altijd blijven doen. Dus dat is op zich helemaal iets loslaten. Ja, dat zit er bij de mens ook niet in. Maar eens met meer kijken naar die mate van verandering, dat zou veel beter moeten zijn. Want dan, kijk, als we dieren en planten die achter een hekje netjes zitten uit te sterven, dat vinden we fantastisch. Die gedragen zich. Daar willen we acties voor houden, t-shirts voor dragen, tatoeages voor laten zetten. Dat vinden we geweldig. Zodra het beest dat plantje de, de hoek omkomt en hij uh, kan zichzelf redden. Ja, dan hebben we meteen een probleem. Dan moeten we meteen snoeien, hè? want dan is het een plaag. En alles waar we een beetje verandering dan denken, wat is een plaag en dat moet eraan. Bijvoorbeeld neem halsbandpakieten. Is een pandemie trouwens ook een plaag? Uh, nee, een plaag is een overdaad van een heleboel, uh, een heleboel dieren. Uh, uh, en, uh, nee, dit is geen plaag. Dit is dan een pest denk ik. Hè? Nou ja, een ziektes, ja, die hoort erbij. Dat is gewoon zo. Het is nog niet zo lang geleden dat we met dit soort dingen achter elkaar dood gingen aan de TBC. Uh, aan de verkoudheid en de tering. Al onze scheldwoorden die herinneren nog aan al die vormen van dood. Nou ja, dan uh, misschien over een jaar of twintig uh, zeggen we wel corona. Dus ja, <laughs> krijgt de corona. Maar als we, als we dan hier zo doorheen lopen, alle organismes in optima forma. Alles nog redelijk losgelaten. Er loopt één boswachter overheen en een paar verdwaalde mensen die komen kijken van al het schoon wat, wat hier te, te, te bewonderen is. Maar eigenlijk bemoeit zich niks met iets. Uh, zou dat wat voor de wereld zijn? Nou, de hele wereld, dat gaat niet lukken. Wij moeten onze ruimte uh, geven. Het gekke is dat er op heel veel plekken juist uh, ruimte is voor meer wildernis. Als we dat maar laten gebeuren. Uh, het probleem is, is dat wij gaan bij elkaar zitten. En dan gaan we op een plannetje schrijven. En dan moet dat gebied zich zo gaan gedragen. Uh, terwijl als je iets inricht waarbij je niet van tevoren weet hoe het zich gaat ontwikkelen. Dan is het heel spannend. Dat hebben we wel op een aantal plekken gedaan in Nederland. Uh, op grote, grote terreinen. En dat levert hartstikke veel op. Langs de grote rivier is er heel veel gebeurd. Uh, in het Ketelmeer is een prachtig gebied aangelegd. Oostvaardersplassen. Ja, fantastisch. Vind je dat fantastisch? Ja, vind ik fantastisch. Dat is nou precies die, die walvis die er dood ging. Dus in de Oostvaardersplassen ging er gemiddeld... Uh, ging er in een slechte winter ging er 30% van de dieren dood. En in een goede winter uh, 15% van de dieren. Als je die cijfers dan recht op de Veluwe... waar dan met het geweer beheerd wordt... Uh, daar wordt ongeveer zo'n 50% van de herten wordt ieder jaar geschoten en zo'n 60 tot 80% van de everzwijnen. Dus qua percentages deed de Oostvaardersplassen plassen het veel beter. Er ging veel minder dieren gingen er dood. Het verschil is dat we met de trein er doorheen rijden en dat die Veluwe die staat op de allerarmste grond van Nederland. Dat, Bedankt. Een, nou ja, dat was een stuk zandgrond waar zelfs de boeren niks mee wilden. Ik weet het. En daar hebben ze verstuivingen van gemaakt. En, uh, ja. Nou ja. Dat is vanzelf gekomen. Dat wilden ze toen op zand. Daar wilden ze bomen opzetten. En zo hebben we daar hele schrale bossen. Daar zitten ook niet zoveel dieren in. Als je nou gaat kijken op de Oostvaardersplassen. Dat staat op de allerrijkste grond van Europa. Ja, daar krijg je een groei. Dus daar komt zoveel voedsel vanaf dat er ook meer dieren lopen. En dan gaan er ook meer dood. Nou is er één jaar geweest waarin er... 60% van de dieren zijn gestorven van de Oostvaardersplassen. En toen kwamen die mensen die wilden was, de walvis... En ja. dat was het jaar dat mensen zijn gaan voeren. Ja. Zou het wat met elkaar te maken hebben? Dus de mens, <laughs> de mens en de natuur, is dat een mooie symbiose? Ja, maar de, we moeten onszelf er niet zo buiten zetten. We moeten snappen dat wij daar zelf ook een onderdeel van zijn. En daar net zo kwetsbaar in zijn. En dat dat allemaal gewoon zo gaat. Uh, er zit, uh, want dan zeggen ze ook, ja, maar de, de dieren konden niet uit de Oostvaardersplassen. Oké, okay, dan haalt het hek weg van de Oostvaardersplassen. Dan na een tijdje gaat het goed. Op een gegeven moment is Flevoland vol. Ja, het is gewoon zo dat op deze breedtegraad... dan uh, is de honger de grote niveleerder. Daar gaan de meeste dieren aan dood. Dat zorgt dat de stand niet uit de hand loopt. Uh, er zit namelijk ook een hek om de wereld. En dat is de damkring. Dus ja, als er iets wil groeien... dan moet er ergens anders iets dood. Hier staan allemaal planten mooi te groeien. Die staan allemaal op een, een metersdikke laag van, uh, van lijken. Daar nou, groeien ze eigenlijk allemaal op. Dus als er geen dood is, dan is er ook geen leven. En dat we daarvan schrokken. Ja, het heeft heel veel opgeleverd. Daar is die zeearend van teruggekomen. De raven van teruggekomen. De doodgaverskevels van teruggekomen. Maar als we de bejaarden gewoon in het bejaardenhuis uh, uh, hun gangen hadden laten gaan. Uh, hoe kijk je dan daarnaar als, uh, als de man die de natuur in optima vorm herkent? Uh, nou, het uh, is duidelijk dat wij als, als mensheid, wij zijn apart. Want wij hebben dus mensen die heel oud worden. Um, dat is helemaal berekend. Dat blijkt een enorm voordeel te zijn voor de overleving van de, van de soort. Dus die hebben heel lang hebben die hun, hebben die hun nut. En dan mag je, best, uh, uh, mag je daarop letten. Maar uiteindelijk moeten we allemaal toch een keertje dood. En dat kunnen we tegenhouden door ons jong te kleden. Door ons op een gegeven moment helemaal jong te laten opereren. Maar ja, die verandering hou je niet tegen. En als we nou die verandering, die kracht van die verandering nou eens gewoon gaan benutten. Dat je daarop in plaats van tegenin probeert te zwemmen. Ik zeg wel eens: verandering is als een mui. Er zijn heel veel mensen verdronken in muien dit jaar. Als je meegezogen wordt door die mui en je probeert tegenin terug te zwemmen. dan blijf je op één plek hangen en dan nog gewoon verzuip verzuipje. Als je meezwemt, dan ben je er na 10 meter uit. en dan kun je daarna gewoon weer naar de kant zwemmen. dan is er eigenlijk niks aan de hand. Dus met die verandering, door daar een beetje van gebruik te maken... zouden we veel verder kunnen komen dan alleen maar vast te houden aan dat plaatje wat we denken. En zo moet alles zich blijven geragen. We moeten die verandering meer om, omarmen. We moeten naar de muimaatschappij. Nou, in ieder geval weten, als je een mui vindt, wat je ermee moet doen. Rick van... Ik, heb een Ik uh, kijk uit over de Loosdrechtse plassen uh, van dit natuurgebied. Uh, wat is het? Uh, dit is een, uh, wat we in vaktermen een plasdras noemen. Een, uh, uh, een water waar de vogels doorheen kunnen waden... Met een slikrand waar heel veel voedsel te halen is. Ik kom uit een gebied van het heet de Veluwe. Ik heb zojuist begrepen een van de meest uh, arme gronden van Nederland. Ja. En wij hebben everzwijnen, we hebben edelherten, we hebben kleine grote herten, we hebben vossen. We hebben van alles en nog wat hebben we lopen. Uh, de wolf is daar momenteel helemaal hip en happening. En uh, nou, wat hebben we hier? Uh, nou, in deze gebieden, de, want de, de, hier is er onder water een grote wolf aangekomen. Uh, we hebben de Europese meerval hier ook allemaal binnengekregen. Hoe komt die nou in hemelsnaam hier binnen? Nou, overal zitten sluisjes hè. Dus hij wacht gewoon rustig tot de sluisdeur open gaat. En dan wordt hij geschud. En dan wordt hij gewoon netjes geschud. Ja, dat, uh, dat gaat prima. In is een sluisje, daar zo komen ze binnen. En ook in ondiep water, ze vinden het hier heerlijk. Want ze hebben hier van die, uh, uh, van die drijvende rietkragen. En overdag kruipen ze graag weg in een gat of iets waar ze wat boven hun hoofd hebben. En hier kunnen ze in die slappe grond heel makkelijk een gat maken. Zo'n drijvende rietkracht drijft boven hun hoofd. Ze vinden het die fantastisch. Maar een Europese meerval, dat is ongeveer anderhalve meter uh, met ongeveer dito-muil. Uh, uh, nee, een, een, een Europese meerval kan meer dan drie meter lang worden. Halleluja. Dat is dus, maar en, die heeft een mond? Nou, het Nederlands record staat nu op 239. Maar 2,5 meter, dat gaat, makkelijk, uh, wordt makkelijk een hele realistische maat. 2,5 meter meer valt. Dat is een kop van 70 centimeter breed. Er zit een bek op van 50 centimeter breed. Wat kan erin. in? Uh, daar kan van alles in. Het enige is, hij heeft geen echte uh, tanden. Hij heeft van die raspplaten. Dus hij kan geen hap uit ons nemen. Hij kan alleen iets eten wat hij in één keer op kan slikken. Dus hij eet graag vissen... Uh, ...karpers, brasems, uh, snoekbaarsen, dat soort dingen. Hij eet ook graag watervogels van het oppervlak af. En mijn vrouw heeft hier uh, uh, een tijdje terug heeft ze inderdaad een eend uh, zien verdwijnen. Ah. En uh, uh, als een snoek een eend pakt, nou, dan wordt het een gevecht. Ga er maar aan een twintig minuten na zitten. Want zo lang duurt het voordat die krokodil hem mee heeft genomen. Maar met die meerval, die meerval die gaat heel zachtjes onder die eend hangen. En dan opeens trekt hij die enorme bek open, daar gaat gewoon een hele emmer water in. Het water zakt om die eind, in die eind gaat gluk, klop. En het water is weer stil, en hij is weg. Het is echt gloep weg. Op internet zie je ook meer filmpjes van mensen die uh, bijvoorbeeld in Maastricht of op andere plekken staan ze de eentjes te voeren. En opeens komt er zo'n kofferbakdeksel naar boven en meer uh, meervallen te voeren. Maar moeten we ons zorgen maken om de natuur? Ja, dat moeten we zeker. Uh, als je gaat kijken in de natuur, dan is alles in zo'n piramide uh, Dus je hebt, uh, uh, en het zijn allemaal organismen die allemaal profiteren van elkaar. Dus het begint met een hele grote groep organismen onderop. Zoals planten. Planten maken voedsel aan door zonlicht. En daar leeft vrijwel alles van. Maar een andere enorme laag die daarbij zit. Dat zijn insecten. En insecten gaan zo verschrikkelijk hard achteruit. En dan kun je weidevogels of andere dingen gaan lopen beschermen. Maar als die insecten er niet zijn. Dan is er is en dan stort dat gewoon allemaal als in. Als ik fiets, dan pak ik alle insecten. Nou, niet meer zoveel als vroeger. Dus ja, ja, uh, ik kan ze mis als kiespijn persoonlijk hoor. Nou, nee. Uh, echt geloof me, alles is te eten. Alles is belangrijk, ook bij muggen. Er zijn ongeveer 750 soorten muggen in Nederland. Daar zijn zeven soorten van die prikken. De rest prikt niet. En alleen de vrouwtjes prikken, de mannetjes prikken ook niet. En wat eten ze voor de rest? Nectar. Uh, nectar zit in planten. Kortom, het zijn eigenlijk de nachtbijen. Ze hebben vruchten net zoveel als de bijen die we overdag waar we ons zo zorgen over maken. En bijen prikken ook, zijn veel meer overeenkomsten tegenwoordig. Ja, je maar denkt. mijn, mijn uh, uh, graad van nutteloosheid der natuur, daar, daar valt de mug ook onder. Maar ik, ik moet het nu bijstellen, hoor ik net. Ja. Maar dan heb ik er nog iets nutteloos als een take, waar we ook tegenwoordig allemaal last van hebben. De eikenprocessierups, zullen we ons afvragen. Wat motten we met ja, zo'n ding? Dan heb ik er misschien wel het meest nutteloze dier tegenover. En dat is misschien wel de mens, denk ik dan, toch? Wat is dan het nut van de mens? Ja, dan zeg je maar wat. Ja, dus, dus nee, uh, nutvraag vind ik altijd een hele moeilijke. Eigenlijk moet er een grote vliegenmapper komen voor mensen. <laughs> nou, dat kunnen we zelf al heel goed, hè. Want we lappen elkaar al flink de veeg om de oren te geven. Dus dat kunnen we zelf heel goed. Soms moet je iemand gewoon een schepje geven en dan graven ze hun eigen graf. Ja, in correlatie tot, tot, tot de mensheid, hoe verhoudt de natuur zich dan op dit moment? Want uh, zijn wij, uh, zeg maar, superieur aan alles uh, of is de natuur eigenlijk gewoon veel intelligenter dan we ooit zullen zijn? Nou, ook dat vind ik altijd, dat is altijd een kwestie van perspectief. Dus wij maken in ieder geval de meeste rotzooi. Dat, is, dat mogen duidelijk zijn. Uh, maar als je nou kijkt naar mieren, dan kun je zeggen: zijn wij nou de meest dominante soort of mieren? Want uh, er is meer kilo mier op de wereld dan kilo mens. Dus dat is me nogal wat. En een kilo mier, dat zijn er heel veel. En mieren -samenlevingen, Die hebben uh, uh, landbouw, ze kweken schimmels. Je hebt mieren samenlevingen die houden koeien met bladluizen. Die hebben veeteelt. Ze houden wereldoorlogen. Zelfs wereldoorlogen uh, hebben ze op echt enorme schaal. Slagvelden van honderden kilometer. Oh, nou per... ik begrijp ik waar het vandaan komt. The end of the world. De, nou ja, inderdaad. In mieren zijn echt een enorme analogie daarvoor. En uh, uh, je zou best kunnen denken dat, dat de mieren misschien wel veel dominanter zijn dan ons. Het schijnt dat ze ook een de atoomoorlog nog zouden overleven. Dus wie weet. Dus wij zijn eigenlijk gewoon hele zwakke schepsels, maar wij, wij uh, hebben misschien net iets te grote broek aan. Nou, we zijn heel erg handig en, uh, uh, ja dat klinkt misschien een beetje gek, wij hebben de overgang van de vrouw. En dat is het grootste cadeau van de natuur wat we gekregen hebben. Die moet je me echt even uitleggen. Nou, um... Dus ga er, wacht even, ik ga er even voor zitten. Want, want, oh, ik kan, Moet je even opschikken. want dit, dit, nu, nu, gaan, nu gaan we praten. Okay. Uh, Arjan, want ik ben de uh, 50 en uh, hier moet je hem alles over vertellen. Nou. Uh, uh, uh, mannen krijgen straks, zal ik je ook vertellen, krijgen ook een overgang. Dat heb ik hem al gehad waarschijnlijk. Hey, we zitten, bij ons komt er nooit een einde, dat is echt een mannenklus. Het mag vreselijk lang duren en komt nooit een einde aan. Um, maar als je nou kijkt in de westelijke wereld, hebben we een heel gek idee over uh, de overgang bij de vrouw. Want we denken, er zit zoveel kilometers op een vrouw en dan vallen er onderdelen uit. Ja, zonde, dat is een beetje jammer. Maar dat is een raar idee. Want waarom, waarom gaan we dan niet dood? Als je in de natuur kijkt, als je uh, een heleboel dieren, als ze hun eieren uh, gedaan hebben, hun jongen grootgebracht, dan gaan ze dood. Want ze hebben geen taak meer en anders eet je het eten van je eigen jongen op. Dat is contraproductief. Sterker nog, de overgang is een proces dat heel veel moeite kost. En heel veel energie kost. Dus waarom zou ons lichaam dat eigenlijk allemaal doen? He, waarom zou dat bij die vrouw dat allemaal doen? Nou, nou heb je in de wereld heb je drie niveaus van opvoeden. Je hebt niveautje 1, dat is je zatenwereld insturen. Dat doet, lukt. <kijfie> dat doen planten en uh, uh, uh, uh, uh, vissen en insecten miljoenen zaadjes nodig. Dat is geen Niveau 2, dat is je jongen groot krijgen. Nou, dat doen uh, vogels en heel veel zoogdieren. heb je veel minder jongen nodig. Er is een klein groepje dieren die doen niveautje 3. En dat doen mensen en olifanten en bijvoorbeeld orka's. En dat systeem is zo efficiënt dat ze extreem weinig jongen krijgen. Daar extreem veel tijd in stoppen, soms tot 20 jaar. En toch is dat efficiënter dan miljoenen zaadjes de wereld in sturen. Nou doen ze dat omdat ze leven in een sociaal verband. En zowel olifanten, bij olifanten is net iets anders, maar zowel olifanten als orka's krijgen de overgang. En bij orka's hebben ze zelfs kunnen becijferen wat het voordeel daar nou van is. Want het, daar hebben ze eh, ongelooflijk lang al die kuddes gevolgd. En wat bleek nou? Orka-kuddes met een oma, daar was de overlevingskans van de jongen 4,5 keer groter dan orka-kuddes zonder oma. En dat noemen we nu dus het oma-effect. En ook als je bij olifanten kijkt, dan zie je dat de vrouwenkudde met de jongen, die wordt geleid door het oudste vrouwtje, de oudste koe. Die heeft het meeste verstand, die weet precies hoe ze de kudde in leven moet houden. Als zij daar nou nog steeds vruchtbaar is, dan wordt ze ieder jaar lastiggevallen door die hitsige kerels. Als ze nog een keer zwanger wordt, dan is het voordeel voor de kudde eigenlijk niet heel. Want de kans dat ze doodgaat bij de zwangerschap is levensgroot. Ze heeft geen tijd om het jong groot te brengen. Dus ja, terwijl het voordeel als ze niet zwanger wordt voor de hele kudde veel groter is. Als zij doodgaat, heeft iedereen er last van. Nou, kan je dus eigenlijk zeggen, biologen zijn niet zo fijngevoelig, dat een vrouw drie taken heeft. Taak 1 is opgroeien. Als je die taak gehad hebt, dan krijg je de, de, de puberteit. He, dan word je omgebouwd. Word je vruchtbaarheid gegeven. Dan word je klaargemaakt voor taak nummer 2. Taak nummer 2 is voortplanten. Als je die taak gehad hebt... dan krijg je dus een omgekeerde puberteit. Dan wordt die vruchtbaarheid weer van je afgenomen. En dan word je klaargemaakt voor taak nummer 3. En dat is blijkbaar leiding geven. En... Nou dachten ze vroeger, vrouwen in de westerse wereld, dat was een hysterisch verzinsel de overgang. Want er waren door ontdekkingsreizigers stammen in Afrika en heel veel weg en die hadden helemaal geen overgang. Maar nu zijn de dokters naartoe gegaan en natuurlijk hebben die vrouwen wel de overgang. Want het zijn gewoon mensen, ze hebben bloedmonsters genomen. Het verschil zit hem in de stam. In de stam is de overgang een eerbiedwaardig proces waarin de vrouw een wijze vrouw wordt en dan wordt ze vertroeteld. Ze krijgt als eerste eten, ze hoeft niet op het land te werken. Kort... Heeft ze dan wel seks? Daar geloof ik best van, ja. Want dat heeft er helemaal niks mee te maken. En uh, uh, ergo's hebben geen schaamte. En dan ook minder last. Uh, nou kun je ook zeggen, waarom gaan mannen dan eigenlijk niet dood? He? Want mannen hebben dus ook blijkbaar nog een taak. Dat klopt. En mannen hebben ook een overgang. Maar zoals ik al zei, een overgang van de man die mag dus blijkbaar ellenlang duren. Er zit niet zoveel haast achter. Bij vrouwen wordt het 6 tot acht jaar gepropt. Bij mannen begint het al op hun dertigste. En er komt eigenlijk nooit echt een end aan. Um, en mannen veranderen ook want wat zie je in bedrijven en op andere plekken dat uh, mannen boven de 50 die krijgen opeens een, onhou een onhoudbare neiging om aan iedereen te gaan vertellen hoe alles zit en dat doe ik ook, daar verdien ik mijn brood mee dat ben ik nu ook aan het doen ik ben ook al 52, dus dat kan ik ook niet laten um, daarnaast gaan ze opeens jongvolwassenen onder hun hoede nemen, zie je bij bedrijven ook en dan gaan ze opeens dingen uitleggen en opeens gaan ze een beetje opvoeder spelen dus waarin die jonge voortplantingsfase, de vrouw toch de primaire opvoeder is, gaat bij die latere fase de man opeens meer vertellen, meer opvoeden, zijn rol verandert wat. Hè. Hij is op zijn dertigste meer een hemelbestormer, dus ik zeg, ik vertel het heel veel bij bedrijven, dus ik zeg eigenlijk boven de 55 zeg ik uh, vrouw aan de macht, en uh, Mannen voor de klas, dat ja, ik, een ben, ik ben het volledig met je eens. Ik ben het volledig met je eens. Ik, ik, ik hoor heel veel herkenbaarheid. Toch vind ik het even raar. Kijk, want ik heb toch wel het gevoel dat wij, als, als, als uh, gemeenschap hè, en dan heb ik het over uh, Nederlanders, Duitsers of wat dan ook. Ik kom heel veel in het zuiden van Europa. Um, als ik dat vergelijk met Nederland, dan zie ik dat wij heel anders omgaan met onze oudere mensen. Uh, ik zie bijvoorbeeld in Spanje, daar hebben ze de huisjes voor abuela en abuelo, oftewel ja. opa en oma. Daar hebben ze zoveel respect. Als dan vader en moeder gaan werken, dan blijven opa en oma blijven achter. En weet degene die het in zijn hersens haalt om niet te luisteren naar opa en oma, want die krijgt eerst van opa en oma en vervolgens van de vader en moeder nog op een zode ja. flikker. Wat is hier misgegaan in dit land? Um, uh, dan heb ik het over Nederland. Ja, dat is de, uh, dat is de woningnood. Uh, in de jaren 50 zat iedereen heel dicht op elkaar. Was er eigenlijk geen ruimte. Dus als je eenmaal een huis had, was er geen ruimte om ook je ouders in de, uh, uh, mee in te nemen. Hier in de buurt is het weer aan het terugkomen. Uh, de regels van de gemeente zijn hier veranderd. En je mag nou vergunningsvrij uh, uh, uh, een, een kangeroehuisje bouwen in je achtertuin. En dat zijn gewoon uh, volwaardige huizen. Alleen even net even een slagje kleiner. En er zijn er al drie gebouwd bij ons in het dorp. En daar komen dan inderdaad de ouders komen er wonen. Dus ik, ik zie het hier in de buurt, zie ik het eigenlijk weer een beetje terugkomen. Uh, uh. Afsluitend deze podcast. Uh, veel geleerd. Ik heb geprobeerd uh, de natuur in correlatie te brengen met, uh, met de huidige maatschappij en de problematiek die hier heerst. Wat zou jij de minister-president willen meegeven? Wat ik nou heel graag zou willen... is dat er nou eens eindelijk echt werk wordt gemaakt... van, uh, van de bestrijdingsmiddelen die overal uh, gebruikt worden. Dus nu in Europa is er weer een probleem... dat ze weer, niet, weer vijf jaar uit te hebben gekregen... voor een aantal neonicotinine. Uh, in Nederland worden er enorme hoeveelheden gebruikt. Zolang we die gifstoffen gebruiken... Uh, die werken uh, ongelooflijk lang door in de bodem... ze breken bijna niet af... worden er ook geen nieuwe andere oplossingen voor bedacht. Wij zijn toch slim genoeg om daar wat aan te doen. Als je kijkt... Bij biologische landbouwers. Voorheen kon je niet, was het idee je kan niet telen zonder dat je het onkruid doodspuit. Want anders is dat niet te doen. Nu hebben we opeens schoffelrobots en we hebben ook melkrobots. Nou, we kunnen dus blijkbaar hele slimme apparaten bedenken die dat werk wel van ons overnemen. Dus misschien moeten we, we zijn slim genoeg. We zijn technisch genoeg om dingen te bedenken waar de boer niet ziek van wordt. Dat hele onderzoek voor Parkinson. Uh, dat heeft de WLTO nou zelf uh, aangezwengeld. Er zijn nou hele sterke aanwijzingen dat heel veel boeren Parkinson hebben. En dat komt door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Had de corona, uh, zeg maar als de natuur hier de baas was geweest. En ja. de natuur had het volgens zijn eigen maatstaven mogen doen. En de mensen hadden daar buiten moeten blijven. Had de, had de natuur corona efficiënter aangepakt? Nou, dat is maar wat je efficiënt noemt. Want uh, uh, er zijn namelijk ongelooflijk veel uh, epidemieën op dit moment. Uh, uh, er is uh, S-Taksterfte, dus het ziet eruit dat misschien wel 70% van de essen doodgaat. Uh, er zijn heel veel ziektes. Er is een, uh, een, een, een ziekte onder padden. Op dit moment een schimmelinfectie onder padden en onder salamanders. Uh, daar gaan er een heleboel aan. Uh, kortom, er zijn non-stop epidemieën. Uh, bijvoorbeeld uh, in het oosten van het land zijn op heel veel plekken 70% van de merels is verdwenen door het Usutu-virus. Ja, dat heeft de natuur dan wel efficiënt opgelost. Maar dat zijn alleen oplossingen die wij als mens misschien wel niet zo welgevallig willen. Dus nee, wij... Is het misschien gewoon een teken van de natuur dat we moeten opzouten? Nee, want dat zou, dat, zou, uh, uh, uh, dat zou een soort bewustzijn bij de natuur erachter zitten, En dat, zo werkt het helemaal niet. Je hebt geen instinct. Nee, alles, alles reageert non-stop op elkaar. En uh, daar zit niet een soort plan achter. En nou is het klaar en nou gaan we jullie opruimen. Goed, uh, je, je doet heel veel aan, die, aan, die, uh, laat ik zeggen, aan het bewust worden van natuur en hoe we erbij om moeten gaan. Je schrijft boeken erover. Daar zit er weer eentje aan te komen. Hè? Ja, 16 november komt mijn vierde boek uit. En dat heet uh, Hoe één gekke mier de wereld kan veranderen. Uh, mijn eerste drie boeken die zaten vol met leuke weetjes over dieren, maar ik geef nu al een jaar of uh, tien lezingen voor het bedrijfsleven en die hebben hele andere thema's, verandering of leiderschap en daar heb ik hele andere verhalen voor uh, gemaakt, wel met heel veel voorbeelden uit het dierenrijk uh, en die verhalen daar heb ik nou dit boek van gemaakt, dus uh, het is voor mij wel een heel ander boek dan de vorige drie. 16 november komt hij uit? 16 september. 16 september, koordinaat november. 16 september. Ja, 16 september is hij eruit. Oké, okay, nou dat is, uh, dat is vrij snel. Dat is ja. um, Arjen, dankjewel voor de tijd die we hier in de Eilandspolder hebben mogen, mogen doorbrengen. Um, we begonnen deze podcast uh, met elkaar hooit te zeggen. Um, ja, ik kom nu tot de constatering dat we misschien niet altijd even de anderhalve meter hebben gehouden. Kan er nog een hand vanaf? Jawel hoor. Goed zo, daar hou ik van. Arjen, dankjewel. Hey, tot de volgende keer. Rick van Veldhuizen. Ik heb een mening. Dit was een podcast van NPO Radio 2 en Poont.